Het is vijf uur, dus we gaan uh, verder met het volgende blok. Um, en um, ik heet uh, de heer Jansen van CBL, uh, van harte welkom. Alle anderen die aan dit blok uh, deelnemen hebben uh, uh, reeds uh, zichzelf voor kunnen stellen en een aantal vragen kunnen beantwoorden. Dus ik wil de heer Jansen in eerste instantie even in de gelegenheid stellen om in een minuut of twee een korte introductie te doen... En dan de collega's in de gelegenheid stellen om de heer Janssen een aantal gerichte vragen te stellen. En ik vermoed zo dat naar aanleiding van dat vraag antwoordspel eh, anderen eh, aan tafel nog wellicht een opmerking willen maken. Eh, en dat staat u dan ook vrij. Ik wil eigenlijk eh, de discussie dan zoveel mogelijk eh, vrij laten. En als dat helemaal uit de hand loopt, dan, eh, dan, dan hoort u mij weer. Zullen we dat zo eh, proberen af te spreken? Ik begin met de heer Janssen. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de uitnodiging, uiteraard. Uh, en excuus voor mijn late binnenkomst. Ik had graag het hele debat meegemaakt uh, met allen, u allen hier. Uh, maar desalniettemin, uh, dank voor de uitnodiging. Uh, vanuit uh, het CBL behartigen we belangen voor de supermarkten en foodservice organisaties in Nederland. Dus uh, het, het andere stuk van de keten uh, waar ik naast mag zitten. Uh, de keten, de supermarkten, maar andere ketenpartijen ook werken wat ons voor de consument. De consument kiest zijn winkel en kiest ook zijn producten in die winkel. Keuzevrijheid is voor ons een groot goed. En als het gaat over het onderwerp waar we vanmiddag bij elkaar zitten, inkoopmacht, dat hebben veel bedrijven. Dat, hebben niet alleen, dat kunnen niet alleen supermarkten zijn, maar dat hebben ook leveranciers. Die hebben ook inkoopmacht en verkoopmacht en dat hebben niet alleen grote bedrijven, maar kleine bedrijven hebben dat ook. Uh, en alle bedrijven zijn zowel inkoper als verkoper van producten. Dus dat wou ik in ieder geval eventjes uh, ook uh, aanstippen. En uh, er zijn natuurlijk supermarkten die uh, vanuit enige schaal... of door samen te werken uh, met elkaar binnen de, de grenzen die de wet daaraan stelt uiteraard... Uh, vanuit de positie van kracht uh, optreden in, uh, in de levensmiddelenketen. Uh, niet altijd. Aanmerken kunnen dat net zo goed. Uh, kleine producenten uh, van must-have artikelen zoals wij dat noemen... Uh, die hebben ook uh, veel macht in de, in de levensmiddelenketen. Het gaat er dus om hoe de consument die producten uh, waardeert. Uh, en vanuit kracht onderhandelen, uh, dat blijkt ook gunstig te zijn voor de consument. Uh, als ons uitgangspunt. Uh, ik denk dat er toch in Nederland tegen scherpe prijzen voor consumenten... een hoogwaardig kwalitatief groot en breed aanbod van, uh, van levensmiddelen beschikbaar is. Uh, uh, en dat is goed voor de koopkracht, dat is goed voor de inflatie... Uh, en uiteindelijk is dat zelfs goed voor de BV Nederland... en voor de internationale positie van, uh, van de levensmiddelenbedrijven in, in, in Nederland... Uh, en ik denk dat het ook uh, dankzij supermarkten is en in het specifieke uh, supermarktlandschap wat we hebben in Nederland in vergeleken met andere landen: uh, dat u en ik en andere 16 miljoen andere Nederlanders uh, nogmaals dat kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde levensmiddelen aanbod uh, uh, hebben in Nederland. En daar mogen we best wel eens een beetje trots op zijn. Bovendien uh, hebben we uh, 260.000 mensen in dienst. Uh, ...die na volle tevredenheid uh, in de supermarktbranche werken. En uh, ik als voorbeeld noem, maar ik daag ook uit om een CEO in een vergelijkbare branche te vinden... ...die, uh, die beter is dan in de supermarktbranche. Uh, en vaak uh, zijn supermarkten het hart van wijken, van, van dorpen. Als je daar uh, een supermarkt... Daar wordt, uh, in kleinere dorpen worden supermarkten vaak gemist als ze er niet zijn. Ze hebben ook sociale functie, plek waar mensen nog fysiek bij elkaar komen enzovoort. Nou, dan even terug uh, voordat ik uh, dit korte introductie afsluit naar inkoopmacht. Uh, u stelt de agenda samen uiteraard. Uh, u bepaalt uh, wie hier komen spreken. Uh, ik, ik, ik, ik leg het even terug. We zouden het eigenlijk helemaal niet over inkoopmacht moeten hebben. Uh, bedrijven hebben dat over het algemeen niet. Die doen gewoon zaken, die willen mooie producten maken en dat op een goede manier aanbieden aan de consument. Het heeft veel uh, negatieve dissonantie natuurlijk, uh, uh, resonantie in de samenleving. Waar het om gaat, ook wat ons betreft, wat supermarkten betreft, is om samenwerking in die keten. Uh, door samenwerking uh, kun je waarde, tot waardevermeerdering leiden, uh, komen uh, op gebied van verduurzaming, op gebied van gezondheid, uh, productsamenstelling... Uh, ...en uh, uh, op andere gebieden innovatief, uh, innovatieve producten. En het gaat erom dat wij met elkaar gezamenlijk de consument verleiden... Uh, ...en verrassen met, uh, met mooie producten. Waar die hele keten voor nodig is, hebben we boeren en tuinders voor nodig... Daar hebben we de industrie voor nodig en daar hebben we dus ook de retail voor nodig. Dank u wel. Hartelijk dank. Um, ik wilde de collega's in de gelegenheid stellen om één vraag te stellen aan de heer Jansen... En um, na zijn beantwoording um, de andere gasten ook in de gelegenheid te stellen om daarop te reageren. Uh, dan wel um, um, een, een, een debat of discussie op gang uh, te brengen. Dus ik begin, is um, hij aan de andere kant, bij meneer Verhoeven. Um, voorzitter. Um, de heer Jans van uh, CBL maakt een, uh, maakt een soort breed verhaal van over de. Waarde van de supermarkt voor de BV Nederland en de wijken waarin wij leven. Um, dat is zijn goed recht. Hij praat over samenwerking en wil bepaalde woorden die hij niet prettig vindt liever vermijden. Uh, nou, dat begrijp ik vanuit een marketing oogpunt ook nog wel. Maar we hebben gewoon te maken met um, nare en rare praktijken van supermarkten richting de leveranciers. Uh, brieven, contractwijzigingen, andere praktijken die we hier in de eerste twee blokken besproken hebben. En ik wil dan toch, als we dit mooi weerverhaal gehoord hebben, uh, gewoon een eerlijk en duidelijk en simpel antwoord. Wat vindt de heer Jansen van de praktijken van een aantal van de supermarkten, uh, die, die, die hebben plaatsgevonden in vergelijking met het mooie verhaal, ...wat hij houdt over de meerwaarde van de supermarkt. Want ik wil geen land waarin de supermarkt probeert leveranciers onder druk te zetten... ...op een manier die over de rand gaat. Dank u wel. Heldere vraag. Mevrouw Vos. Ja, in aansluiting, als dat zo is... ...waarom zouden supermarkten dan de betalingstermijnen... ...we hebben een wet aangenomen, eindeloos oprekken... En waarom, hoe kan het dan gebeuren dat uh, nou, een aantal leveranciers zo ontzettend onder druk worden gezet? Want uh, ik, ik geloof graag dat, dat supermarkten het beste willen voor uh, de consument en voor de omgeving. En dat willen consumenten ook, dat is een scherpe prijs. Maar geen enkele consument zou willen dat daardoor bijvoorbeeld bedrijven omvallen. Want uh, dat zijn, iedereen is namelijk beide. Je bent werknemer, consument of misschien een zzp'er en consument. Um, zoveel houdt zich dat... En, uh, wat is dan uw inzet in die uh, uh, samenwerkingsverbanden en de, bij de gedragscode... waarin u moet praten met mensen die uh, toch een heel ander kijk daarop hebben? Dus hoe, wat, hoe gaat dan zo'n gesprek? Uh, want uiteindelijk, uh, lage prijzen voor consumenten, prima. Maar daar zit ik ook heel veel in de marge, andere marge... want dat hoeft u niet per se af te wintelen op de kleine ondernemer. Dus ik ben heel benieuwd van hoe dan uw uh, leden... Op dat soort vragen antwoorden, want die krijgt u ook van, uh, uh, waarschijnlijk ook straks, maar van uh, de mensen die hier zitten. Hartelijk dank, de heer Geurt. Ja, dank voorzitter. Ik zal uh, niet proberen om nog over de inbreng van collega Verhoeven heen te gaan. Ik zet er gewoon een vette streep onder, onder zijn vragen, die deel ik, die vraag. Uh, ik heb een andere vraag, uh, dat gaat over de Nederlandse pilot gedragscode handelspraktijken, waar het CBL een onderdeel van is, samen met de FNLE en uh, LTO. En ik zou graag van de heer Jans vernemen hoe hij tegen deze pilot aankijkt. En een subvraag daarbij is, zou hij ook kunnen aangeven waarom een van de grotere supermarkten in Nederland, de Jumbo Groep, een intentie niet heeft ondertekend. Terwijl anderen, zelfs de Aldi en de Lidl, hem wel ondertekend hebben. En ik zal maar nog niet aan u mooie woorden over hoe het met personeel omgegaan wordt in relatie tot de Aldi. Ga ik maar niet over hebben vandaag. Dank, mevrouw Gesthuizen. Nee, ik sluit me kortheidshalve aan bij de vraag die meneer Verhoef heeft gesteld. Dank, dan um, uh, zelf nog één opmerking um, van procedurele aard. De, de commissie had ook een aantal namen aangedragen van een aantal leden van de CBL, waaronder AHOT en SuperUnie. Maar die hebben beide aangegeven uh, niet, uh, de uitnodiging, uh, uh, niet op de uitnodiging in te willen gaan, omdat de heer uh, Jansen namens CBL uh, hier aanwezig is. Even ter informatie. De heer Jansen. Dank u wel. Um, even kijken. Meneer Verhoeven die vroeg naar de praktijken uh, van supermarkten richting leveranciers. Uh, ik denk dat ik ook wel in mijn inleiding aangegeven heb dat uh, er scherp onderhandeld wordt. Er zijn uh, scherpe prijzen, er wordt onderhandeld. De concurrentie in supermarktland is groot in Nederland. Uh, dat vinden wij niet erg. Van concurrentie word je nooit slechter. Uh, daar ga je altijd beter van presteren. Uh, onderling en, en, en ook naar, uh, naar de ketenpartijen toe. Uh, dus ja, er wordt scherp onderhandeld. En, uh, en eventjes een vooruitsprongetje naar een gedragscode handelspraktijken. Die kan nooit bedoeld zijn om concurrentie en onderhandelingen onderling uh, uit te sluiten. Uh, ja, de kwalificaties die u geeft aan uh, de praktijken die u beschrijft, die laat ik voor u. Die deel ik niet. Uh, uh, het is uh, wederzijds over het algemeen. Uh, dus er wordt scherp onderhandeld. Niet alleen door supermarkten richting leveranciers. Ook door producenten richting supermarkten. En dat gaat af en toe snoei- en snoeihard. Zonder dat je daar al te veel invloed op hebt. Als supermarktbranche ook. Ja. Of als, sorry, als supermarktbedrijf. Ja. Concurrentie, niks mis mee. Uh, harde onderhandelingen, niks mis mee. Maar keurt u het oprekken van betalingstermijnen, het vragen om, het bijdragen aan uh, margevermindering, keurt u dat goed? Keurt u de handelspraktijk bijvoorbeeld van Plus of anders? Maar keurt u dat goed? Hoort dat bij het onderhandelingsspel of is het gewoon uh, onoorbaar gedrag? Ja of nee, keurt u het goed of niet? Het hoort bij het onderhandelingsspel. U keurt het dus goed? Het hoort bij het onderhandelingsspel, over en weer. En Gebeten. daarmee keurt u het goed? Het hoort bij het onderhandelingsspel. Meneer Jansen vervolgt zijn beantwoording. Um, geen mooi weerverhalen. Dat is ook zo. Er kunnen, er kunnen incidenten voorkomen. Uh, daar hebben we ook uh, onderling uh, de gedragscode voor afgesproken. Uh, daar zijn uh, tien heel heldere punten waar je aan te houden hebt. Uh, mevrouw Vos vroeg naar de betalingstermijnen. Daar is uh, redelijk recent, denk ik, een jaar geleden ongeveer in Brussel over afgesproken dat die maximaal 30 dagen zijn. Met uitzonderingsgevallen naar 60 dagen. Dus uh, daar zal aan gehouden uh, gaan worden. Uh, ik herinner me aan een artikel in het Financiële Dagblad van deze week... waar het over een leverancier ging die of uh, betalingstermijnen uh, oprekte. Dus uh, ook dat is weer over en weer. Ik zeg niet dat uh, 120 of 200 dagen betalingstermijn uh, uh, jovel zijn. Uh, maar dat verschilt weer per leverancier en welke afspraken je daarmee maakt... met welke betalingstermijnen je uh, hebt het over hebt, want uh, betalingstermijnen zijn nog wel eens uh, regelmatig veel korter dan 30 dagen. Uh, en uh, dat nogmaals, dat zit in de individuele onderhandelingen onderling, maar uh, ja, door een wettelijke termijn daarop te zetten zal alles uh, waarschijnlijk naar die wettelijke termijnen tenderen, dat is mijn verwachting. Uh, u vroeg ook naar de gedragscode, um, en in feite vroeg meneer Geursta met zoveel woorden ook naar, dus wellicht kan ik dat combineren. Uh, wij zijn blij met die gedragscode en het implementatiedocument implementatie, uh, wat er aan de grondslag ligt. Hoe je dat gaat uh, opnemen in de bedrijfsvoering. Uh, ik moet de heer Geurts corrigeren. Jumbo, Jumbo supermarkten hebben ook die, uh, de letter of intent getekend dat ze aan deze gedragscode gaan voldoen. Uh, dus dat uh, moet ik uh, corrigeren. Dus alle in Nederland actieve supermarkten hebben die gedragscode uh, de facto ondertekend. En men is dus bezig om dat nu te implementeren in de bedrijfsvoering. De heer Verhoeven naar ja. aanleiding van? Nou, de, de intentie om hem te tekenen, ondertekenen, is wat anders dan de gedragscode ondertekenen. Dus de vraag is eigenlijk, wanneer gaan de supermarkten gedragscode ondertekenen? Nou, als je, als je de letter en, of, en of intent... zich aan gedragen, ja, als je de letter of intent hebt getekend, wat het verzoek was vanuit Brussel. Want hij, hij komt uit Brussel, hij is helemaal daar georganiseerd en we hebben hem geadopteerd hier in Nederland, ook met de LTO en Evan het verzoek was om die, die letter of intent te tekenen. Als je dat gedaan hebt, dan is er geen enkele weg meer terug... en ook geen reden meer voor welk bedrijf dan ook die die letter of intent getekend heeft... om daar nog op de een of andere manier onderuit te zou, zou willen. De manier. Dus alle retailers hebben die letter of intent getekend. Wordt inge, inge, zeg maar, het hele implementatieverhaal wordt opgenomen in de bedrijfsvoering... Uh, ik geloof dat meneer Boestra al aangegeven heeft dat dat nog niets van vandaag op morgen is. Je hebt daar heel veel afdelingen voor op de lijnen enzovoort. Dus dat gaat de komende maanden gebeuren. Dus daar is geen misverstand over. We zijn blij met die gedragscode en het feit dat alle retailers die in Nederland actief zijn, uh, en ik kan er geen één overslaan, uh, uh, wij hopen ook dat alle fabrikanten in Nederland actief en alle boeren en tuinders uh, dat ook gaan doen. Het feit dat dat ondertekend is, geeft aan dat je als supermarktbranche, als supermarktbedrijf, eh, fatsoenlijk wilt, uh, wilt uh, zaken doen met elkaar. En als er conflicten zijn, dat je die ook op een fatsoenlijke manier wilt oplossen. Want ja, weet je, er zijn miljoenen transacties per dag. Uh, en niet alleen in de, in de retail en in de voedselketen, maar ook uh, breder. En wij hopen dat straks die gedragscode ook breder kan worden uitgerold naar de BV Nederland als wij de pilot uh, succesvol uh, afronden. En ik geloof dat mevrouw Vos ook een hint gaf naar de prijsvorming en hoe dat allemaal tot stand komt. Dat is natuurlijk een heel ander uh, chapitre, denk ik. zijn we daar hier uitgebreid over uh, willen doorgaan. Uh, maar dat weet ik niet, dat is even aan u. Wellicht dat mevrouw Vos nog wat nader wil toelichten. Nou nee, dat denk ik dat dat uh, misschien ook te ver gaat. En u bent ook van het CLB niet van degene die over de prijsvorming gaat, maar... U verdedigt het handelen van de supermarkten dus, ja, ook in, vraag, in reactie op mijn vraag, die van meneer Verhoeven, dat is onderhandeling. En zij doen het ook. Maar heeft u het dan bij zij over de grote partijen zoals Unilever? Want ik kan me dat heel lastig voorstellen dat een individuele paprikateler dezelfde macht heeft om te onderhandelen als uh, een grote supermarkt. Wie, wie zijn zij dan? Ja, nou, ja. Uh, supermarkten doen uh, geen zaken met individuele paprikatelers over het algemeen. Uh, of met individuele boeren. Uh, misschien dat de uh, uh, collega in de keten hier aanwezig dat wel doet, dat weet ik niet. Maar over het algemeen daar, zit daar tussenhandel tussen. Uh, en boeren en tuinders zijn over het algemeen redelijk goed georganiseerd in coöperaties of in andere afzetvormen. Uh, uh, dus de, de, de, de supermarkten doen geen uh, zaken met boeren en tuinders. Uh, ook al zijn ze af en toe vokaal over, de, uh, ja, over wat er in de krant uh, af en toe verschijnt. Uh, dus het gaat inderdaad om leveranciers van supermarkten. En dan bij grote supermarkten moet je al gauw aan 1500, 2000 uh, uh, verschillende leveranciers denken. Waar je, om, waar je mee onderhandelt. Van groot tot klein. En van private label leveranciers tot de grote A, multinationale aanmerkfabrikanten. Uh, u zegt dus dat al die gebundelde aanbieders, even, u wilt niet over inkoopmacht spreken. U zegt dus er is machtsevenwicht. Nou, niet altijd, maar het, uh, uh, soms hebben supermarkten meer macht dan de leverancier en uh, soms is het andersom. Inkoopmacht is pas een probleem als je die macht misbruikt. En uh, als, je die, als je daar op een goede manier mee omgaat, ook leveranciers, een Friesland Campina, een Unilever, een Nestle, een PepsiCo, die zijn vele malen groter dan een grote supermarkt in Nederland. Dus daar liggen de verhoudingen op, op een heel ander, uh, op een heel ander uh, uh, vlak. De heer Geurt, ja, ik heb nog een aanvullende vraag, een nog wat verdiepende vraag voor de discussie. Um, wat zouden uw leden ervan vinden als er een verbod kwam in Nederland om uh, niet meer te mogen verkopen onder de kostprijs? Ik denk dat we daar geen voorstander van zijn. En sterker nog, ik weet het wel zeker. Uh, omdat prijsvorming tot stand komt op de markt. En uh, uh, we hebben verticale prijsbinding. Ik geloof in. Wat was het, 1988 of ietsje later misschien? Uh, uh, ver eerder misschien, uh, verlaten. Want ja, wie moet dan de verkoopprijs bepalen? Moet dat dan de leverancier zijn, de fabrikant? Uh, of moet, dat, moet daar de overheid nog een bepaalde rol in hebben? Dus uh, prijzen komen op de markt tot stand op basis van vraag en aanbod. Uh, prijzen zijn laag als het aanbod hoog is dus en de vraag achterblijft en uh, andersom. Uh, en zo wordt het spel gespeeld. Um, dus uh, alsjeblieft geen inmenging uh, of, of verplichtingen van uh, uh, verkopen of verboden of, uh, of minimale prijzen of verkoop beneden kostprijs. Want voor ons is er geen garantie dat de kostprijs die wordt afgegeven door een leverancier, dat dat, dat ook daadwerkelijk de kostprijs is. En vervolgens uh, willen supermarkten graag naar hun eigen consument toe de verkoopprijs bepalen. Vaak wordt er een adviesprijs gegeven, maar daar hoef je, je niet aan te houden uiteraard. We zijn zijn in een tweede ronde terechtgekomen. Die, die maak ik nog even af, Dus Mevrouw Gestuiz en de heer Voeven. En dan uh, gaan we naar de volgende ronde. Mevrouw Gestuis. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, voorzitter, ik denk dat ik maar gewoon eerlijk moet zijn. Ik bedoel, we zouden denk ik. ik we zouden denk ik niet als commissie een, een ronde tafel hebben georganiseerd als we niet dachten dat er toch wel iets mis is. Wat betreft de machts. Uh, Verdeling in de in de in de, onder andere de supermarktbranche. En ik zou nou ja, via u dan, meneer Jansen, aan de aan de aan de uh, supermarktbranche willen vragen. Of het nou bedoel, die, wat, wat ik zie, is supermarkten die met elkaar concurreren om, uh, om de klant. Um, en dat doen door iedere keer weer te zeggen, nou we hebben nu weer uh, zoveel producten voor zoveel cent minder. Um, en uit, dat uiteindelijk toch afwentelen op de leverancier. Dat is het beeld wat ik ervan heb. En als dat zo is, dan is dat in mijn ogen niet een houdbare situatie. Um, en is het er nou bij die supermarkten om te doen, u zegt van die supermarkten hebben, hebben een gezonde concurrentie met elkaar. Maar is dat nou een concurrentie om überhaupt te kunnen overleven? Of is dat een concurrentie om gewoon de winst verder op te schroeven? Meneer Janssen. Nou, ik denk uh, dat het op zich wel bekend is dat uh, de marges in de supermarktbranche uh, niet hoog zijn. Uh, sterker nog, laag zijn in vergelijking met andere delen van de keten. Uh, en als je, als je, daarom noemde ik in mijn inleiding, uh, uh, we moeten toe naar uh, toegevoegde waardecreatie voor de consument. Want als je het alleen maar hebt over producten die onderling volstrekt... Uh, ...vergelijkbaar zijn. Uh, een fles cola is een fles cola bij welke retailer die ook staat of in welk restaurant die ook is. Dus de enige onderscheidend vermogen wat je dan nog als winkel kunt hebben is uh, de prijs, want het, verder is er niks. Uh, dus vandaar dat supermarkten ook private labels zijn gaan produceren en in toenemende mate. Het marktaandeel zit nu op 25 en dat stijgt naar verwachting de komende tijd tot 50% van, van, van de omzet. Uh, dat, is, dat zijn specifieke producten voor de klantengroep van die bepaalde supermarkt die dat huismerk uh, voert, uh, om de, omdat, die, omdat ze hun klant kennen en daarmee die klant beter kunnen bedienen. En dan praat je dus over een heel ander soort uh, marktbenadering, als je het hebt over huismerken, dan over grote aanmerken die in de hele wereld allemaal hetzelfde zijn. Geen enkel onderscheidend vermogen hebben, hoe goed die producten ook kunnen zijn. Dat was een deel van het antwoord. Ik weet niet wat de rest, wat het andere vraag weer was, sorry. Ja, mijn vraag was of het er bij de supermarkten nou vooral om te doen is om uh, oh ja. te overleven. Ik bedoel, er is een gezonde concurrentie, zegt u. Wij noemen dat dan ook wel eens een supermarktoorlog. Ja, um, hoeft maar... niet altijd dat u ja. dat zo noemt, maar ja. Ja, dat nee. mag. Nee, ja. wel eens. Ja. Ja. Um, maar is dat, heeft dat ermee te maken dat, dat men uh, zegt van ja, we moeten, moeten wel, anders overleven we niet? Of heeft dat ermee te maken dat de winst verder opgeschroefd moet worden? Nou, de, de, de, wind, nou goed, okay. de, de winsten in de supermarktbranche uh, zijn uh, redelijk stabiel, de, de operationele marges. Uh, dus dat is niet, dat, dat is niet het, het punt, zal ik maar zeggen, maar het is uh, deel van de concurrent. Je wilt die klant binnenhouden uh, en op producten die de concurrent ook heeft, is het enige wat je mee uh, kunt doen is, uh, uh, met de prijs spelen. Als je dat... Als je dat als je dat wilt op die manier. En je gaat daarnaast diversificeren via je huismerkstrategie. Klant binnenhouden, concurrentie is, is heel belangrijk daarin. Ja. Dank u wel. En dan de heer Verhoeven nog. Nou ja, kijk, we hebben nu een vorm van zelfregeling dan opgezet. Via een gedragscode waarvan de heer Jans zegt dat zijn sector en alle leden van zijn koepel zich daaraan gaan houden. Hij zegt ook van alsjeblieft geen inmenging. Nou, volgens mij kunnen we een goede afspraak maken. Dan uh, geen inmenging en dan uh, gedragscode netjes opvolgen. En als de gedragscode niet netjes op wordt gevolgd, dan wel inmenging. Wat zou hij daarvan vinden van die afspraak? Goede deal. Oké. Okay. Nee, ik heb geen minister of uh, iemand aan tafel gezien, maar er wordt hier gedeeld. Dat kan. <laughs> ja, precies, precies. Um, ik, wil, ik, ik kijk even uh, <coughs> collega's. Ik kijk even naar onze gasten en ik kijk even of er behoefte is uh, bij u om wellicht op de heer Jansen te reageren. Meneer De Bruyne. ja, dank. Meneer Jansen mag, mag ik gewoon oriënterende vraag stellen. Um... Ik ben Erik de buiten van Navy. Dus we proberen een onafhankelijke beroepsorganisatie te zijn. Dus ik heb daar geen vooringenomen standpunt. Maar als alle supermarkten inderdaad die letter van intent hebben getekend... Hè, dan wordt die geïmplementeerd begrijp ik. Hè? Voor welke datum is afgesproken dat het wordt geïmplementeerd? Dat is een goede vraag. Misschien weet meneer Boestra dat. Ik, nou, nou, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft het gedaan. Op 16 september is gelanceerd, die gedragscode uh, bedrijven hebben daar een x aantal weken voor nodig, uh, misschien wel maanden. Want het is ja, maar, de, maar is het, het dan is, 1 januari is... aanstaande of bedoel je? Ja, Merk, weet jij. Want ik eerlijk gezegd, Ik, dat is goede, ik moet er gaan. Ja. Ik dacht dat er een periode van, van zes maanden voor, ja. uh, voor stond. De site wordt wekelijks geüpdate. Er staan nu de eerste zes bedrijven op. Dat is heel recent. Ik zeggen. En, dus, en zes grote bedrijven? Dus Jumbo enzovoort? Nee, nee, nee, toevallig is er uh, is de, is de Nestlé. Nou, dat is een van de grootste. Uh, uh, maar er staat ook uh, Concorp. Dat is juist een, een, een, een zeker geen groot Nederlands bedrijf. Die staat er ook op. Dus um, uh, het komt aan op de komende paar maanden om te kijken uh, uh, wie zich nu echt daadwerkelijk gaat registreren. Maar nogmaals, registreren betekent dat je voor de grotere bedrijven. dat je een heel compliance-programma doorlopen hebt. Hè. Dus dat is, voor, zeker voor de grote ondernemingen, uh, uh, multinationals, is dat nogal een tour. Betekent dat dus dat u zegt zes maanden? Dus vanaf september, nee, maart of zo, is het dan 1 maart uh, rond? Of? Ik verwacht, 2 april. Maar, nee, 2 april ik, wordt ik, ik verwacht dat, dat als we een maand of vier verder zijn, dat er, dat er hè, de, de hebben de, ik geloof een stuk of tachtig uh, grote ondernemingen hebben, die in, hebben de intentieverklaring getekend. Waar wij nu aan werken is enerzijds dat er veel meer bedrijven die intentieverklaring gaan tekenen, aan de ene kant, hè, want er zijn nog een heleboel die dat nog niet gedaan hebben. En tegelijkertijd moeten de mensen zich natuurlijk daadwerkelijk gaan registreren en dan kan je een bedrijf daar ook op aanspreken. Betekent dus die zelfregulering is eigenlijk aanstaande? Het, het proces is begonnen en uh, uh, daar is tijd voor nodig. Um, en het, het is dus nu te vroeg om te zeggen van, nou ja, dat wordt allemaal niks. Uh, als we over een jaar hier weer zouden zitten, dan kan je wel degelijk zeggen van hoeveel dekking is er nou? Hoeveel bedrijven doen ermee? Hoeveel, hoeveel cases zijn er nou aangemeld en hoe gaat dat? Uh, maar het proces is echt... Het is half september gelanceerd. Okay, mag ik dan nog een vraag stellen, voorzitter? Ik had twee Tot slot, vragen. Ja. Mijn tweede vraag is: wat verandert dan om, wat u noemt, meneer Jans, het onderhandelingspel? U zegt het met de prijsspelen. Wat verandert dan concreet? Nou, als het goed is, niet zo bar veel. Uh, tenzij je conflicten hebt die, uh, die, uh, ja, die misschien in het verleden zouden blijven sudderen of uh, uh, niet fatsoenlijk zouden worden opgelost. En daar biedt uh, de gedragscode nu een duidelijke escalatielijn in... hoe je die conflicten gaat oplossen tot mediation, arbitrage... en een rechtelijk, rechtelijke uitspraak is altijd nog mogelijk overigens. Maar, zeg maar het, is, het pad is beter uh, beslagen voor uh, conflicthantering. Eén moment, want er borrelt nu een, een, een vraag bij mij op. Um, als, um, ik, ik krijg sterk de indruk uit, u, uit uw inbreng dat daar nou ja, dat, eigenlijk de gedrag, dat er niet zo heel veel in het verleden mis is gegaan en um, dat die gedragscode, u zegt, dan verandert er niet zo veel. Dus dat suggereert dat het in het verleden allemaal goed is gegaan. Um, maar we krijgen zoveel signalen van andere kanten dat dat niet zo is geweest. Um, als, als, als u van mening bent dat het in het verleden allemaal goed is gegaan, waarom, waarom heeft u... Waarom neemt u deel aan een gedragscode als, als, als u even zeg maar zwaar gestuigeerd vindt dat het gedrag van de leden die u vertegenwoordigt al in orde was? Is dat door druk van de politiek of heeft u zelf ook een intrinsieke motivatie om deel te nemen? Nou, ik zeg, ik, u hoort mij niet zeggen dat het in het verleden altijd goed gegaan is. Er, zullen, er zijn ongetwijfeld conflicten die in, sommigen in de krant zijn gekomen en anderen die, die dat niet hebben gehaald maar ook flinke conflicten waren. Uh, maar dat zeg ik, als je miljoenen transacties uh, uh, per week hebt, dan zal er we altijd wel ergens een keer wat misgaan. Uh, waar we niet, uh, en, en vervolgens uh, werd er denk ik ook wel uh, in de sugger, uh, suggererende sfeer uh, problemen geopperd, uh, die er hier, uh, C enzovoort... Uh, en om aan die discussie een eind te maken, hebben wij uh, ten volle ingestemd met meewerken aan die gedragscode. Wij willen gewoon aantonen ook dat uh, er, uh, ondanks dat er af en toe nog wel eens een conflictje zal kunnen zijn, want dat sluit je ook niet uit naar de toekomst toe, dat je uh, als branche of als bedrijf een, uh, uh, op een fatsoenlijke manier met, elkaar, met leveranciers dan wel met afnemers omgaat. Dank, sorry dat ik uh, de orde onderbrak. Um, de heer Ruimakers. Voorzitter, ik zou er nog een element uh, bij in willen brengen. Uh, niet iedereen doet rechtstreeks zaken met uh, de uh, supermarktketens als geheel. Er zit vaak ook nog een inkooporganisatie tussen. En met name de inkooporganisatie maakt het een stuk lastiger. Want die krijgen een bepaalde opdracht opgelegd van uh, de supermarktketen. En gaan vervolgens uh, die zaken doorleggen naar beneden. En vaak op een manier die uh, zo'n beetje in het kwadraat doorvertaald wordt. Dat zijn ook de voorbeelden die ik gegeven heb van vaak inkopende organisaties die zeg maar versterkt het doorleggen naar de primaire producent. En daar zit voor een deel ook de pijn en ook het dilemma. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld LTO, op het moment dat leveranciers, gezinsbedrijven, familiebedrijven zich allemaal moeten gaan registreren en op deze manier Europees eraan deel moeten nemen dan wordt dat een heel groot struikelblok... en volgens mij uh, redelijk onuitvoerbaar... als het gaat over de agrarische sector. Ik had nog een vraagje, want u zegt... van, uh, het, het uh, is een spel van de onderhandelingen om zo'n brief te sturen... waarbij je eenzijdig uh, de contractvoorwaarden verandert... maar in de code staat dat je dat niet mag doen... Dus ik begrijp dus niet waarom... Dus wat mag dan wel in het onderhandelingsspel en wat mag dan... En bij de code staat ook, je mag niet uh, dreigen met het eindigen van een uh, handelsrelatie. Dus volgens mij kan dat ook wel eens gebeuren in onderhandelingen. Dus de vraag is van, wat verandert dan als er niets verandert in de onderhandelingen? Terwijl hier wel um, ook staat, van toch wel bepaalde principes staan waarvan u nu blijkt te zeggen dat dat wel kan in de onderhandelingen. Dus ik begrijp niet... Wat dan precies uh, wel gaat gerespecteerd worden op welk moment en hoe en door wie? Meneer Janssen, ik denk dat een van de belangrijkste zaken die in de gedragscode uh, is opgenomen... ...dat afspraak is afspraak. En er komt, dus altijd, een en er komt altijd een moment uh, dat je toewerkt naar het uh, uh, vernieuwen van afspraken. En ook andere dingen over van hoe het daarna ja. moet gaan... En, uh, wat er, als je dat ook niet mag dreigen, is volgens mij voorafgaand. Ja, maar het belangrijkste, en, en misschien kan meneer Boers dat ook aangeven of het wel of niet zo is, maar het belangrijkste is volgens mij afspraak is afspraak. Misschien even, want dat heb ik punt ook, ook voordat de heer Janssen aanschoof, heb ik ook gezegd van, dit, de, de scope van die code is om het proces van onderhandelen en het, en, en het, het, het sluiten van overeenkomsten, het naleven van overeenkomsten, om dat te, sterk te verbeteren. Um, maar ik heb ook gezegd van. Dat betekent niet dat als je onderhandelt over een nieuwe, nieuwe jaarovereenkomst. He, nou, maar dat is wat we zeggen. D dan kan je nog steeds heel hard onderhandelen. Of dan kan je nog steeds zeggen: van ik wil met u geen zaken meer doen. Of wel. Uh, en dit. dit deze code gaat niet oplossen dat iemand misschien afscheid wil nemen van een leverancier of een afnemer of iets dergelijks. Wat, we, wat, wat, wat ik denk is dat die code vooral zegt, van, heb je een afspraak, dan wordt die nageleefd. Die kan niet tussentijds of met terugwerkende kracht of zo worden, worden aangepast. Dat zou een hele belangrijke verbetering van die, van die code moeten zijn. Maar het onderhandelen over nieuwe overeenkomsten, ja, dat is natuurlijk in het... Dat, nou, dat zou, dat zou het verschil moeten zijn, denk ik. Maar die brief van Plus was tijdens. Er waren contracten. En er werd gezegd, we gaan die contracten eenzijdig veranderen. Wat mij betreft, als Plus of een dergelijke partij dit soort aangekondigde acties ook zou doorvoeren, eenzijdig, dan is het onmiskenbaar in strijd met de gedragscode. Ze het niet Die wel verstuurd worden. Was het ja. nou, Wellicht wat de er... Ik nou laat ik, ik kan alleen zeggen dat ik daar geen groot voorstander van ben. Dat... als je puur juridisch bekijkt dan zegt, dan zegt, dan zegt de, de, de gemiddelde jurist zegt dit moet je zien als een aankom als een als een, als een, als een, een uitnodiging tot onderhandeling. Hè. Ja. Uh. Is dit nu een voorbeeld van scherp onderhandelen en had die ondernemer gewoon terug moeten onderhandelen? Nou, ik vind het een beetje moeilijk om over individuele cases te praten in dit geval. Uh, maar ik kan u wel aangeven dat er scherp terug onderhandeld is. ...veel leveranciers gegaan en overigens heb ik... Ik, ik, zit, ik zit een heel klein beetje op mijn irritatiegrens, eerlijk gezegd. Uh, en dat heeft ermee te maken dat ik het gevoel krijg... dat er, uh, nou ja, dat er wel een, een, uh, een, een soort confinant ligt nu, of een, een, een regulering. Maar er was tegelijkertijd ook niet heel veel aan de hand. En als, er wel, als die wel wordt doorgevoerd, dan verandert er ook niet zo heel veel. Want tegelijkertijd moeten we wel altijd de mogelijkheid blijven houden... om tot nieuwe afspraken te komen. Uh, kijk, als we hier nou te horen krijgen... dat er eigenlijk gewoon niet zoveel aan de hand is... dan denk ik dat het inderdaad niet zo heel veel zin heeft allemaal. En dan weet ik dat er in ieder geval... vanuit mijn partij een blijvende roep... zal zijn de komende tijd... om te zeggen, nou dan moeten we maar... niet zo heel hard geloven in die zelfregulering... want dan zijn we over een jaar alsnog terug bij af. Ik, het gaat niet over een individuele zaak. Volgens mij is er vanuit Plus... en ook vanuit de SuperUnie... en ook vanuit Jumbo... Uh, is er wel degelijk druk uitgeoefend op leveranciers... op een manier waarvan ik denk, ja dit lijkt op... Uh, zij het op redelijk verdekte manier proberen mensen onder druk te zetten om een contract open te breken. Is dat nou wel of niet wenselijk? En behoort dat op het moment dat de gedragscode door iedereen is ondertekend, door het verleden? Het is een hele simpele redenering volgens mij. Nou, ik hoop u wel van die irritatiegrens af te helpen. Want uh, de gedragscode is juist in het leven geroepen om uh, een aantal kaders te stellen. waarbinnen we met z'n allen vinden, in, zeg maar niet alleen binnen Nederland maar binnen heel Europa, hoe we met elkaar zaken moeten doen. Um, en um, dat neemt niet weg dat er scherp onderhandeld zal blijven worden van twee kanten. Ik kan nu ook de stapels brieven aanreiken van leveranciers die eenzijdig contracten op, openbreken. Weet je, dat, dat zijn allemaal jijbakken en het hoeft Dan allemaal... Daar zou ik me even druk over maken. Nou, nou, nee, maar weet je, sorry hoor, maar ik... Um, als we die gedragscode met elkaar gaan hanteren en we gaan ervaring opdoen met cases die we wellicht gaan krijgen, euh, nou, dan zullen we zien of, uh, of, of de gedragscode daarin voldoet. En wat mij betreft, ik gaf naar de heer Verhoeven aan, uh, als, als het allemaal niet werkt, uh, en daar mag u ook een oordeel over hebben, nou, dan uh, gaan wij naar uh, het volgende stapje in het, uh, in het ganzenbord. Ja, nou dat, dat, is deels, dat is dan deels ook uh, aan, aan de Kamer, denk ik. Maar wij, het is aan ons om aan te tonen dat uh, vrijwillige zelfregulering via de gedragscode, dat dat werkt. Meneer Geert. Ja. Ik, mijn irritatiegrens ligt een stukje verder weg, maar dat, uh, hij begint wel uh, ook in beeld te komen, want... Uh, Zelfregulering, we hebben het voorbeeld in de UK dat het ook niet gefunctioneerd heeft. Daar heeft de overheid behoorlijke stappen gezet, Adjudicator. Die gaat een paar stappen verder dan we hier in Nederland tot op heden hebben. En ik zit even te zoeken van wanneer is het moment dat we er een, een, een, een, een evaluatie, laat ik het maar zo zeggen. Wanneer is er in de ogen van het CBL een moment om te evalueren? Dat hebben we gezamenlijk afgesproken met de partijen die bij de gedragscode betrokken zijn en het ministerie van Economische Zaken. Uh, minister Kamp heeft ook in de Kamer aangegeven dat er in februari een tussentijdse evaluatie komt en eind 2014 een definitieve evaluatie, want de pilot loopt een jaar. Dus uh, dat, dat is het moment uh, waarop, uh, waarop ook u geïnformeerd zult worden door het ministerie van Economische Zaken. De, toch uit nieuwsgierigheid, meneer Van der Lans, als u dit zo allemaal hoort, heeft u het idee dat uh, de gedragscode zoals die nu in werking is getreden, dat die effect gaat hebben voor u en uw collega Telers? Nee. Ja. Waarom? Nou ja, de, de, de blijven... Me, sorry. De prijzen... Ze staan naar mijn idee de komende tijd toch nog steeds onder druk, omdat er ook een te groot aanbod is. En ik kijk altijd naar andere producten. Als ik in de supermarkt bananen voor een euro denk ik, ja, die komen heel ver weg. En dan voor één euro, dan weet ik ook niet wat voor de teler daarover blijft. En zo zie ik dat hier ook. Iemand die nog iets kwijt wil of... Uh, nog aan ons vragen inderdaad, dat kan ook natuurlijk. Uh, ik zag mevrouw van der Stigelen. Ja, ik denk dat het toch wel belangrijk is dat er parallel gewerkt wordt... om te kijken, uh, zeker op Europees niveau. Mijn voorstel, zoals ze, zegt, ook... Uh, je moet ook de, de, de toeleveranciers van derde landen... moet er ook uh, bij betrokken kunnen worden. Dat kan nu een beetje op het, uh, op het Europees niveau. Maar moet er moet echt gekeken worden van hoe gaan we toch een uitwerking kunnen vinden om het uh, om om een onafhankelijke instantie op zijn minst te hebben die echt ook afdwingbare sancties heeft. En ik denk, er kan nu aan begonnen worden om eraan te denken hoe je het gaat doen. Dat is ook wat het parlement in Europa gedaan heeft. Dus op het moment dat na een jaar het niet werkt, dan heb je een ander mechanisme. Maar niet dan nog wachten van wat gaan we gaan doen. Nou, dat is op Europees niveau, maar op Nederlands niveau kan net hetzelfde gedaan worden. Ik zou zeggen, de aanbeveling is van begin nu al te, uit te werken van als het niet werkt, uh, wat, wat kan er dan, uh, wat kan en hoe moet het dan wel gebeuren? Um, en op, op verschillende manieren. Um, nou ja, ik ben ook nog een beetje, nou, in antwoord van daarnet, er zat een van de uh, principes in, uh, die ook, of, die ook uh, overeengekomen zijn. Dat je dus de risico's binnen de keten niet onregel, of, hoe zeg je, ongelijk binnen de keten plaatst. En dat lijkt mij toch wel een heel belangrijk principe, wat ik daarnet toch niet hoorde, hoe dat uh, gaat uh, uitgewerkt worden. U, uw uh, reactie heeft... Uh, um... Behoefte aan een reactie bij de heer Janssen opgeroepen. Ik zou dan ook willen vragen: van, heeft u de analyse gemaakt. waar het wettelijk kader wat we nu al hebben. om eh, mark, eh, zeg maar het zakelijke verkeer, eh, het civiel recht, eh, de ACM met al zijn eh, bevoegdheden. waar die allemaal falen eh, voordat je gaat nadenken. en eh, het alleen maar over Nederland. maar voordat je gaat nadenken over aanvullende. Eh, nog meer wetgeving op welke gebieden dan ook. Er zijn al wetten op het gebied van betalingstermijnen, er zijn al wetten op het gebied van uh, contractrecht en noem maar op. Misschien dat de heer de Bruyne daar meer inzicht kan geven. Maar, uh, dus die analyse die hoort er dan denk ik ook bij. De grote frustratie is hier natuurlijk dat uiteindelijk het recht van de sterkste prevaleert. Natuurlijk hebben we gewoon wetten dat je niet eenzijdig contracten mag breken en, en dergelijke. Maar uiteindelijk is dus het antwoord als op een gegeven moment KLM tegen een kleine afnemer zegt... ik betaal niet, sumi. Dat ga je niet doen als kleine ondernemer. En... Dat, en dat vind ik ook de grote zorg. Als deze gedragscode niet werkt, dan hebben wij ook bijna geen instrumenten meer. Behalve misschien nog een heel groot. Ja, ik vind dat echt lastig, we zijn hier al jaren mee bezig. Dus eh, ik, ik begrijp de irritatiegreep van mijn collega heel, heel erg. Um, oh, er zo, ja. Maar ja, goed, dus als, als jij als je een goed idee hebt over wat je dan nog verder kunt doen. Behalve om dat recht van de sterkste uh, goed in te tuigen, ja, behalve dan het opbreken van. Om nou te voorkomen dat we hier een, een, een politiek debat met elkaar gaan hebben, collega's, uh... kijk, meneer Geert. Ik probeer uh, de beschouwing even buiten werking te zetten bij mezelf. Um, het gaat me even over de, de zin net van uh, waar valt uh, zeg maar mededinging, want dat was eigenlijk de kern van je, van je vraag, uh, van uw vraag. Um, en ik stel de vraag toch wel terug, in welk, uh, welk punt, uh, met name bij de ACM, valt het mededinging? Heeft CBL daar een idee bij en zou, je die ook met, zou CBL die ook met de Kamer willen delen waarin wij kunnen kijken, waarin wij die wetgeving kunnen aanpassen? Want in mijn oogpunt, en ik heb dat ook vaker in het openbaar uitgesproken, heeft de ACM één belang is consumentenbelang. Meneer Janssen. Ik denk dat ACM niet alleen consumentenbelang voor ogen heeft. Ja, waar valt de mededinging? Wij als supermarktbranche en supermarkten onderling uh, willen absoluut nooit in de gevarenzone van de NMA komen. Want de boetes zijn uh, zo exorbitant hoog, daar wil je buiten blijven. Uh, dus dat is uh, sowieso... Uh, en, en supermarkten hebben er zelf, tussen haakjes gezegd, ook last van. Als je winkels overneemt, dan mag het in bepaalde gebieden niet. Dus het is niet zo dat, uh, dat alleen maar aan leverancierszijde de, de ACM de grote boeman is. Ook uh, de retail heeft daar... ...tussen haakjes gezegd, last van. Maar goed, dat is het wettelijk kader waar je aan te houden hebt. Dus ja, volgens mij... ...ik denk dat dat uh, voer voor juristen is... ...maar dat is redelijk uh, scherp omkaderd... ...waar de mededingingswet uh, wel of niet van toepassing is. Ik zag de heer Voever... ...en daarna gaan we weer terug naar onze gasten. Nou, alleen om te zeggen dat mijn irritatiegrens... ...juist veel verder weggeraakt is de afgelopen uren... ...want we hebben nu prachtig helder gewoon... ...dat als de gedragscode niet werkt... dan mag de Tweede Kamer... Alles uit de kast halen. En dat bedoel ik echt letterlijk. Dat bedoel ik echt letterlijk. Alles uit de kast halen. Om met zware wetgeving te komen. Om al dit soort rare praktijken. tot het verleden te laten behoren. Dus ik heb echt zoiets van mooi gedragscode, laatste kans, geen inmenging van, van de overheid waar dat niet nodig is omdat partijen er zelf uitkomen. En anders gewoon alles uit de kast. Wij zijn de Tweede Kamer, wij bepalen wat er in dit land wenselijk is, wij maken wetten. En dat we daar misschien onderling dan niet uitkomen is een volgend probleem, maar wij gaan dan wel, wel stappen zetten hoor. Dus ja, ik, ik vind het een heel verhelderende, verhelderende nuttige middag. Dankzij mevrouw Gershuis van de SP die dit, die dit georganiseerd heeft. En meneer, en meneer De Liefde die dit heel goed heeft voorgezeten. Nou, we wachten... Uh... We wachten, uh, we wachten de eventuele initiatiefwet voorstellen in 2015 met belangstelling af. Al dan niet, ja, hij loopt tot eind 2014. Dus, uh, meneer De Bruyne. Ja, misschien, misschien mag ik inderdaad daar, daarop reageren. Niet op wat, wat net wordt gezegd, uiteraard dat is onder u, hè, neem ik aan. Maar, maar dat we het wel allemaal eens waren, voordat u binnenkwam volgens mij ook al meneer Verhoeven. Hè, dat is dat het niet alleen speelt in de voeten en de agie. Dat we dat echt weg moeten trekken daar. Hè. Het ging over inkoopmacht. En het ging over het... Kijk, macht oké, okay, maar het gaat over misbruik van macht. Hè? De politiek heeft ook macht, dus dat is geen issue. Het gaat om transparantie, het gaat om, hè, toch, in de keten en om kost, value en risk. Hè? Dus de dus die, die, die, politiek heeft macht, inkomen heeft ook macht, maar als je is het misbruikt een probleem. En, en dus ik zou het weg willen halen van die voet agie... Hè? want die voorbeelden die hebben we gelezen hier en daar. En dat is jammer. Hè? Ik bedoel, als er één of twee, heb je in elke branche, hè? ook in metaal, in de techniek, in de industrie, in de research, dan zal het best eens een, een rotte appel hier of daar tussen zitten, los van de definitie daarvan. Maar dat komt natuurlijk in elke branche ook voor. Dus ik zou eigenlijk sowieso de discussie willen heffen, bo bo in het algemeen boven de, de, de voedselsector, hoewel die zeer ruim vertegenwoordigd is dan overigens, hè? Maar dank u, maar dat is ook heel boeiend. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat verkoop met verlies en verkoop met kostprijs, uw uh, collega vroeg dat net toe, in België is dat verboden bij wet, nou, ja, dat kan dat, zeg, meneer Verhoeven natuurlijk ook al in direct. Ja, dat kan hier natuurlijk ook, maar liever niet. Die zelfregulering is heel waardevol, tenzij die niet functioneert. Dat, dat is allemaal duidelijk. Hè? Dus, en ik moet ook zeggen dat meneer Jansen daar ook, en trouwens ook meneer maar heel concreet daarover waren, dat, dat vind ik ook uh, heel, heel helder. Dat waren voor mij echt oriënterende vragen, want ik weet er te weinig van. Ik vind wel dat de spelregels misschien uh, nader moeten uitwerken. In die zin dat, ja, als de productiekolom wordt in de NM, oude NMA-notitie van negen jaar geleden echt alleen gaat over... Uh, strategische, schematische weergave met ja, uh, leverancier en grote detailhandel en consument, ja ik heb al eerder gezegd vanmiddag dat de, de grote multi-organisaties uh, die beursgenoteerd zijn die, die, die, die, daar heeft het inkoper impact op de hele supply chain en daar heb je helemaal geen groothandel. dus je hebt een groot bedrijf, een middenbedrijf en een klein bedrijf en dat is een totaal verschil en ik zie niet in, in het oude NMA beleid, doe ik het nog even, van negen jaar geleden dat onderscheid. Schematisch niet. In de teksten zie ik wel woorden voorkomen die je zou kunnen plaatsen. Maar je zou het concreter kunnen uitwerken. Dat is niet het geval blijkbaar. Maar goed, is, dat is niet aan mij, want ik ben niet uh, nog wel eens uh, geen jurist. Um, maar het, uiteindelijk gaat het om welke, in welke sector of branche ook werkt. Het gaat om zakelijk uh, fatsoen. Het gaat om professional fair play. Het gaat om, voor mij is onderhandelen, wat ik al eerder zei voordat ook meneer Jansen binnenkwam. Dat is niet handjedruk. Onderhandelen is kennen leverancier beter dan leverancier zichzelf kent en niet alleen één leverancier, maar de hele keten. En gun de keten natuurlijk de marges die daarvoor zijn, tot en met de paprika, pap, telen aan toe. Want dat vind ik, dat, dat, ja, zo zou ik kijken naar, naar klantwaarde. Hè? En het, ja, dat, dat is, dat is in die balans. Als die balans ontbreekt tussen kosten, value en risk, noem het maar even in het Nederlands, dan heb je een probleem. Want dat is op één van die assen gaat het dan mis, of op twee. En dan kan je niet zeggen, ja, het is mooi die banaan voor een euro... want dan zal de klant ook denken, wauw, dat is goedkoop. Maar de klant tegenwoordig kijkt naar die, die klantwaarde... Die, die stelt dezelfde vraag als de paprika telen, Nee, dat is echt een misvatting. Dat is echt een misvatting. Precies. die kijkt naar de waarde. Die denkt, dat kan niet, dat kan niet waar zijn. En dat is jammer. Ja. Hartelijk dank. Um, meneer Draaimakers. Heel kort, voorzitter. Um, ik vind dat we de gedragscode een kans moeten geven... Um, ik hoop wel dat hij uitgewerkt kan worden op een manier dat uh, hij ook Europees aansluit en uh, voor ook de kleine leverancier uh, werkbaar is. Toch even weer naar die agrosector. Um, voor de verdere rest uh, kan ik, uh, is bijna alles gezegd en uh, wil ik alleen de Kamerleden oproepen om er uh, echt bovenop te blijven zitten. Want als dit niet gaat werken, dan denk ik dat het uh, nodig is dat er gewoon... Echt serieus naar gekeken wordt wat er wel kan. Dank u wel. De heer Boerstra. Ja, een paar opmerkingen over de, over de rol van de, van de NMA of dan tegenwoordig de ACM. Ik denk toch dat, dat de, ja, het kan niet genoeg benadrukt worden, de NMA of de mededingingswet, laat ik zo zeggen, die zit er vooral om te kijken of de concurrentie hapert. En in het geval van onze keten draait die Concurrentie op volle toeren of misschien wel op, op, op, op te veel toeren. Dus dat, dat, en dat, is, dat zit niet in het pakket van de mededingswet om dat op te lossen. Um, de mededingswet zal eerder kijken of gebrek aan concurrentie het leidt tot te hoge prijzen. En we kijken hier tegen een heel ander fenomeen aan. De concurrentie draait over uren, zou ik bijna zeggen. En de prijzen zijn heel erg uh, aan de lage kant in, in Nederland. Maar consumenten zullen daar niet zo gauw over uh, klagen. Ik denk dat het ook goed is om niet te veel te verwachten van die gedragscode. Er zijn heel veel andere issues in de keten. Dat gaat over, over, over verduurzaming, dat gaat over kwesties in derde landen, dat gaat over uh, fair pay, play en, en, en eerlijke beloning voor boeren. Deze code heeft een, toch, laat ik dat maar zeggen, een scope die echt ziet op het eerlijk contracteren en contracten uh, nakomen. Ten slotte zou ik willen zeggen van u, u, u, u, u wil kritisch volgen. Nou dat doet de Europese Commissie ook. Hè. In Brussel wordt de zogeheten twin track procedure gevolgd. Dat wil zeggen de, com de commissie zit eigenlijk op uw lijn. Die zegt ook we kijken of het goed gaat. En als het niet goed gaat dan gaan we kijken of, of eventuele regelgeving uit Brussel eh, er zal moeten komen. Uh, dus wat dat betreft uh, schrikken wij niet van, van uw reactie. Ik denk alleen je moet... Wel heel goed nadenken, en dat heeft de commissie ook al gedaan, van wat valt er te reguleren. Want er zitten heel veel zaken op een heel moeilijk terrein. Het gaat over ethisch handelen, zoals meneer De Bruin ook al zegt. En dat is ontzettend lastig om te, te reguleren. En ik heb ambtenaren ook horen zeggen van als het heel simpel was, hadden we al lang dat ene wetje gemaakt. En dat, dat is het dus niet. Hartelijk dank. Ik zag dat mevrouw Van der Stigler nog een hele korte nabrander heeft. Heel kort. En het lijkt mij heel goed dat de initiatiefnemers en de stuurgroep veel meer transparantie bieden aan ons, aan, aan iedereen over het nu gaat. Um, op zijn minst zeggen van volgen jullie de checklist uh, zoals die opgesteld is, de methodologie. Um, nou ja, de er worden ook bepaalde voorwaarden. Van uh, meer reclame maken, je probeert erbij te, mensen erbij, of organisaties en vooral bedrijven erbij te halen. Van, kan er meer transparantie? Want nu is het echt heel onduidelijk waar het proces nu staat. Mevrouw Vos. Nog even over, net over transparantie. Ik, bedoel, ik, ik denk inderdaad dat we gewoon moeten proberen of die gedragscode werkt. Maar dan is toch wel de vraag, doet iedereen wel, is iedereen wel even um, uh, van plan om mee te werken? Hoe is het commitment? Doet iedereen mee? Um, en kunt u daar iets meer over zeggen? Bij ons wel, de in de retail wel. Dus ik hoop van ganse harte dat ook alle producenten hier aan mee gaan doen. Ik bedoel, in de retail dus alle supermarkten zijn even... Um, um, gebrand op meedoen en het tot een ja. succes maken van deze ja. code. Ja, absoluut. Nou, daar gaan we dan vanuit. En, en misschien uh, verbreden... En ook geen... Uh, sorry. ook? Nou... Een, een, een aantal van de grotere leden heeft intensief intentieverklaring getekend. Dat komt vanuit het Europese verhaal. Wij zijn nu druk bezig met een aantal sessies om de bedrijven erbij te betrekken. Ik moet wel zeggen, we hebben er een stuk of 400. Dus dat heb ik niet zomaar voor elkaar. En de, inten, de inzet is om eerst vooral de, de, de, de grote en de middelgrote bedrijven te engageren. Maar het, het, het, de FNL, het bestuur van de FNL is 100% committed om dit in de komende maanden verder te brengen. Oké, okay, helder. Uh... Meneer Jansen, misschien nog één opmerking wat de heer De Bruin aangaf: niet alleen Voet en Agri uiteraard. Er loopt ook uh, een pilot naast Voet en Agri in de uh, Modus Goesel uh, branche. Dus en die volgen ongeveer hetzelfde spoor als, uh, als in de Voet en Agri. Dus, en wij willen dit ook graag uh, nogmaals hoor, bij gebleken succes straks uh, hopelijk, uh, uitbreiden naar de hele BVN. Over alle transacties uh, tussen bedrijven en goederen en diensten. Ook de dienstensector bijvoorbeeld. even rond of er mensen zijn die behoefte hebben aan een, het laatste woord nee dan neem ik die um, en um, ik wil u allen uh, zeer hartelijk danken voor de tijd en uh, energie die u hier in heeft gestoken wij, uh, wij waarderen dat zeer um, ik denk dat de Kamerleden in ieder geval een stukje wijzer uh, deze zaal verlaten dan dat ze erin gingen uh, misschien wat irritatieniveaus die wat hoger en lager liggen maar dat laat ik aan alle individuele leden uh, nogmaals, dank voor, voor uw tijd uh, uh, en, uh, en informatie. Wel thuis en ik sluit dit rond het afgesprek.